...tendam, die die tiende plaats in het klassement in het zicht had. Hij had maar één seconde achterstand op de pool op Kwiatkowski. Maar die rijdt nu voor hem en die rijdt zelfs weg bij Bouke Mollema. Kwiatkowski dus zeker van een plek in de top 10 lijkt het. Maar wat is zeker als we nog 5,8 kilometer verwijderd zijn... ...van de top van de de Nost. Dat is een ontzettend steile kring waar Rodriguez weer eens op de pedalen gaat staan. Waar Quintana, die Colombiaan, 23 jaar oud pas... ...waar die gewoon rustig in het wiel blijft zitten. En nu krijgen we eindelijk zicht... Op Alejandro Valverde. Maar dan is de grote vraag. Waar zit Valverde? Zit hij achter Contador? Zit hij achter Mollema? Zit hij voor Mollema? Ik zou het niet weten. Hij heeft in ieder geval geen zes, zes minuten voorsprong op Bouko Mollema. Dat heeft hij nooit kunnen nemen op dit stukje van de klim. Dus Mollema hoeft niet te vrezen voor Valverde. Als het gaat om die zesde plaats in het klassement. Vooraan nog steeds. Vroom, Rodriguez en Quintana. Hé, hey, 21 seconden. Hier staat hij toch tussen. Ze hebben hem gewoon helemaal gemist, Alejandro Valverde. Hij is dus wel de tegenaanvaller. Hij zit dus op 23 seconden nu van Froome, Rodriguez en Quintana. En daarachter dan Poort, Contador en Kreuziger. Op 38 seconden van de koplopers. En op meer dan anderhalve minuut inmiddels de groep met Bauke Mollema. Waar Kwiatkowski dus naartoe terug is gevallen. Maar ja, Laurens ten Dam zit daar nog ver en ver achter. Die hebben we helemaal niet meer gezien. Die zal er ook al net als Robert Geesink af hebben moeten gaan aan het begin. Net in die aanloop na deze slotklim. Bij de achtervolgers is het continu Kreuziger die het werk doet. Je ziet hem puffen. Je ziet hem heigen. Geconcentreerd zit Contador in het wiel. Maar hij verliest terrein hoor. Het is al bijna 50 seconden. De achterstand op de drie man aan de leiding. Op Vroem. Rodriguez en Quintana. Dat zijn de drie op kop van deze etappe. En dat zouden dan ook maar zo is morgen in Parijs de drie rijders kunnen zijn. Die na het podium worden geroepen voor de grote eindhuldiging morgenavond in Parijs. Want het zou zomaar eens kunnen dat zij voor Alberto Contador gaan eindigen. Dat Alberto Contador in deze slotetappe van het podium af gaat vallen. Ook over afvallen gesproken. Hij gaat niet uit de top 10 duikelen voorlopig nog. Maar Michal Kwiatkowski moet het groepje met Bauke Mollema laten gaan. Mollema die nog een kleine slot neemt uit een bidon... en mag niet meer bevoorraad worden. Want we zitten al ruim in de laatste 10 kilometer. Het is nog een dikke 5 kilometer, ook voor Bauke Mollema... Nog vijf kilometer bij te bouken. En dan zit jouw Ronde van Frankrijk de Watberg-etappes betreft op. En dan kan hij graag genieten morgen in die parade naar Parijs. Want wat heeft hij toch een mooie tour gereden. Wat heeft hij ze goed laten zien. En wat was het uh, voor ons toch mooi om dat te volgen. Maar hij kan niet mee, hij kan niet volgen bij de beste drie klimmers op dit moment in deze slotklim van uh, deze voorlaatste etappe. En de beste drie zijn niet alleen de beste drie van deze etappe Maar toch ook wel in de meeste etappes hebben ze laten zien dat zij over de beste klimbenen beschikken. Christopher Froome, Joker. Rodriguez en Nairo Quintana. Zij hebben 45 seconden voorsprong nu op Alejandro Valverde. 47 seconden voorsprong op het trio Port Contador en Kreuziger. Die zien Valverde dus vlak voor hun rijden. Dat betekent dat we straks vier achtervolgers krijgen. Ja, en mooi hoor. Ik zie Vogelsang even omkijken. De kopman van Astana, die kijkt daar wie, hem, wie bij hem in het wiel zit te heigen. En dat is Bouke Mollema. En het ziet er helemaal niet zo moeilijk uit voor Mollema. We kennen hem natuurlijk in die Stijl. Hij uh, ja, ziet er altijd uit als een zwoeger, als een harde werker. Zittend dan in dat zadel. En dan heen en weer zwabberend met dat bovenlijf. Maar uh, vandaag uh, ziet het er eigenlijk allemaal nog wel redelijk gestroomlijnd uit. Hij leidt niet zoals die leed in eerdere etappes. Hij is dus alweer een stukje verbeterd ten opzichte van uh, de eerdere dagen. Ten opzichte van zeker die dag naar Alpen die West toen hij de moeilijkste dag van allemaal had. En de drie aan kop, ja die dansen voort. Dit zijn de klimmers. Nou de echte klimmers dat zijn Rodriguez... En en uh, Quintana. Vroom met die eigenaardige stijl, maar hij blijft wel erbij. En uh, ik ben benieuwd wat hij straks gaat doen. Ik denk dat hij eerzuchtig genoeg is om straks, als het zo blijft, als ze met z'n drieën bij elkaar blijven, om nog eventjes een gooi te doen naar die etappezege bovenop Simmons. En de grote verliezer is Alberto Contador. Daar kunnen we toch wel uh, zo langzaam maar een, zeker een streep doorheen gaan zetten voor wat betreft het uh, podium. Want Contador rijdt op 1 minuut en 20 seconden inmiddels van uh, de drie aan de leiding van Vroom, Rodriguez en Quintana En hij mag maar 21 seconden verliezen op Quintana. En 47 op Rodriguez. Rodriguez die ook nog eens over Kreuziger heen gaat in het algemeen klassement. Want die 14 seconden heeft de Spanjaard ook al wel te pakken. Want Kreuziger die moet zich nu helemaal weg gaan cijferen voor Alberto Contador. Onafgebroken is het de Tsjech die daar op de pedalen staat. Terwijl Contador nu zit in het wiel. Schuin achter links. Schuin achter zijn ploegenoot. Die dat gele nummer ook heeft. Net als Alberto. Alberto Contador omdat die ploeg uh, hoog staat in dat ploegenklassement. Maar daar gaat het nu Alberto Contador helemaal niet om. Dat zal een worst wezen. Dat is een bijzaak nu. Hoe belangrijk dat ploegenklassement ook voor sommigen is. Want dat podium, daar ging het Contador op. Hij wist al dat hij niet meer zou gaan strijden om uh, de toerzegen. Met die dikke vijf minuten. Vijf minuten en elf seconden achterstand op Christopher Froome. Maar dat hele podium raakt nu uit het zicht. Want het podium rijdt vooraan. Christopher Froome, Joaquin Rodriguez en Quintana. En dan moet ik eigenlijk die laatste twee op, omdraaien. Want Quintana rijdt virtueel op de tweede plaats. En Rodriguez virtueel op de derde plaats op het podium. 54 seconden daarachter rijdt nog altijd Alejandro Valverde. En 1 minuut en 17 seconden is inmiddels de achterstand van het groepje met Alberto Contador. Contador is duidelijk de Contador niet meer van voor de klembuterol-schorsing. Hij is vorig jaar teruggekomen. Won wel meteen de Vuelta. Maar dat ging ook allemaal niet zo gemakkelijk. En de manier waarop hij hier rondrijdt, ja, hij moet het toch laten afweten. Hij heeft trouwens wel al gezegd dat dat hele podium... Hem absoluut niets meer interesseert. Hij gaat alleen voor de gele trui als die in de ronde van Frankrijk staat. Zegt hij dan zelf als tweevoudig winnaar. Het waren er eigenlijk drie. Maar eentje is hij kwijtgeraakt dus. Door die hele affaire, die dopingaffaire. Komt dus in de achtervolging. Op 1 minuut en 25 seconden van Froome. Rodriguez en Quintana daartussen nog steeds verder. Die twee seconden zijn inmiddels weer heel wat meer geworden. Want hij rijdt op 57 seconden van het trio aan de kop. En kijk ik ook nog even naar het groepje met Bouke Mollema, met Jacob Voegelzang, met Bakenlands, met Riblon. Toch ook vier mannen die zich goed hebben laten zien in deze ronde. Bakenlands met een gele trui op Corsica. Voegelzang met zijn hoge plaats in het klassement. Riblon met de prachtige etappe overwinning naar Alpe du West, Waar die T.J. van Gardero op het laatst nog eventjes voorbij knalde. Dat zijn toch wel de grote mannen. En nu zien we Riblon toch ook weer wegrijden uit dat groepje met Voegelzang en Mollema. Daar hoeven ze zich allebei niet druk om te maken. Zij rijden echt voor hun plek in het klassement de zesde en de zevende plaats en het zou me niet verbazen als zometeen Jacob Vogelsang in de slotkilometer nog probeert die 35 seconden op Bouke Mollema dicht te rijden. En daarom zit Bouke Mollema alleen maar in dat wiel, helemaal vastgeketend alsof hij een ketting heeft uitgeworpen door die spaken van het achterwiel van de Astana renner Jacob Vogelsang die deed dus in Kazachstaanse dienst. Ron, ik heb je beet jongen ik heb je beet je kunt proberen wat je wilt maar die zesde plaats in het algemeen klassement die is voor mij nadat die dus uh, Bouke Mollema, nadat hij van die tweede plaats langzaam en zeker wegzakte, naar die zesde plaats toe. De vijfde plaats, ja, die was eigenlijk al uit het zicht. Want dat verschil van drie minuten was uh, te groot. En dan is die zesde plaats toch een hele mooie notering. Na drie weken zwoegen door Frankrijk. Met natuurlijk als een van de hoogtepunten, wat betreft Bauke Mollema ook, die fantastische waaier Toen kregen ze de hulp van de man die nu vreselijk zit af te zien van Alberto Contador. Toen was het een meesterzet waardoor Contador weer helemaal meedeed in de top van het. Het algemeen klassement waarmee die Froem een tikje uitdeelde. Maar nu krijgt hij een gigantische tik. Die Alberto Contador van met name uh, Rodriguez en van Quintana. De laatste kilometer is nog bijna drie kilometer voor de kopgroep. Terwijl Mollema en Fugelsang net onder het pano doorrijden van de laatste vier kilometer. Gaan ze dadelijk uh, uit het bos komen. En dan komen ze op een hele mooie groene open vlakte waar wij zitten. En dan kunnen we ze in ieder geval uh, nog even langs uh, zien passeren. Als ze dadelijk de laatste twee kilometer in. Gaan op weg richting de finish. Drie koplopers, dus nog altijd Rodriguez, Quintana en Christopher Froome Die zich nog eens even met een ferme duw ontdoet van een aantal meerennende supporters. Vanuit de tour radio, vanuit de informatie van de tour, krijgen we ook nog door dat achter Poort Contador en Kreuziger ook nog Talensky zou rijden. Die rijdt dan nog voor Riblon die net ontsnapt is uit het groepje met Bakenlands, Vogelsang en Mollema. Even voor de statistieken, want verder doet het er natuurlijk niet toe. Kijk, daar rijdt hij. Hij rijdt in het wiel van... Oh, hij rijdt nu bij Contador zelfs. Hij heeft aansluiting gekregen bij Contador. Hij pakt het wiel van Richie Poort. Contador, Kreuziger, Poort. en dan Talensky. Dat zijn de achtervolgers. Maar Talensky zal daar toch in ieder geval niet meer aan kop gaan sleuren. Want waarom zou die laat Contador samen met Kreuziger het probleem maar opknappen? Die achterstand die 1 minuut en 36 is. Op met name Rodriguez en Quintana. Froome staat er echt mijlen ver boven. Dan gaat het allemaal helemaal niet om. Froome die rijdt hier gewoon mee als winnaar, aanstaand winnaar van de Tour. Hij weet het nu gewoon zeker. Hij weet dat hij straks in Parijs op dat podium mag plaatsnemen in die geweldige show die ze bedacht hebben voor de 100-jarige Tour op de Champs-Élysées. Met al die lichtshows en met al die videoshows die we daar gaan krijgen. Dat wordt morgen nog een heel spektakel. Maar voorlopig is het spektakel op de flanken hier. En we kunnen er inmiddels een beetje bij gaan staan, Bas. Want daarachter bij het bord van de 2 kilometer dat we nu letterlijk kunnen zien vanuit onze commentaarpositie op 1,9 kilometer van de streep. Dan kunnen we ze gewoon echt live zien passeren zometeen. Want ze moeten nog 600 meter en dan rijden ze onder dat uh, pano door. Ze de drie koplopers. Het nummer 1 van deze tour, Christopher Froome. Hij heeft dat nummer niet alleen op uh, zijn uh, gele leiderstruik gespeeld. Met dat nummer begonnen omdat Bradley Wiggins ontbreekt in deze ronde. Het nummer 1 rijdt op kop. Doet dat samen met het nummer 101, Joaquin Rodriguez. Die op kop sleurt met de handen bovenop het stuur. En dat lichaam van... Links naar rechts. En je ziet die bijtende blik in het gezicht van Purito. Kleine sigaar, dat is de bijnaam van Joaquin Rodriguez. En Nairo Quintana, de Colombiaan. De revelatie van deze ronde van Frankrijk. In het wit zit daar dan tussen. Tussen dat rood met wit van Joaquin Rodriguez. En het geel van Christopher Froome Op iets meer dan twee kilometer. Dan gaan we dadelijk hier ook eens eventjes tuinen wat die verschillen zijn. Het verschil met uh, Valverde. Dat zou meer dan een minuut zijn, 1 minuut en 12 seconden. En. Contador al op bijna twee minuten zegt. Dat verschil loopt snel op. Mollema trouwens met zijn groepje nog maar een minuut achter Alberto Contador. Die loopt dus verder en verder in. Nou, dan komen ze aan zo'n beetje uit het bos denk ik. Gio, de laatste twee kilometer ingereden. De man van de dag. Jazeker, de motoren komen voorbij. De agenten, de politiemotoren komen voorbij. Nog wat fotografen. En daar zien we ze dan aankomen. Ze zijn inmiddels dat pano van de twee kilometer voorbij. Hier de wagen met Christian Prudom, de toerdirecteur dan voorbij komt. En dan komen daar die renners uit de bocht. Ja, je ziet het ook aan het publiek. Mensen die beginnen te klappen, te juichen. Die beginnen te slaan op die spandoeken die over de hekken gespannen zijn. En dan ben ik toch benieuwd nog eventjes of het hier misschien gaat gebeuren. Jongens, doe het gewoon even voor ons. Demareer gewoon eens eventjes hier voor de commentaarpositie langs. Het zou toch prachtig zijn. Hier komen de drie grote tenoren van deze Tour de France. De nummers 1, 2 en 3 van deze Tour kunnen we nu toch wel zeggen. Maar dan inderdaad in omgekeerde volgorde. Quintana en Froome hier onder ons voorbij. En luister even mee naar dat publiek dat ze naar boven schuift. En als je toch die Froome ziet rijden, dan denk je toch ieder moment... hij kan er niet meer bij blijven. Hij moet eraf, maar hij blijft gewoon in het wiel. Het is een stukje kauwgom met een enorme versnelling in de benen trouwens. Froome die af en toe dingen kan doen die je bijna niet voor mogelijk houdt. Nog 1,8 kilometer voor een Froome op dat zeg je. Daar, tak, tak, tak, dat is het zo'n beetje waarop Froome rijdt... terwijl er weer een versnelling komt van Joaquin Rodriguez. Quintana ook eventjes zittend in het zadel. Ja, op dat moment dat ik het zeg gaat hij dan staan. Even moeite moest doen om mee te gaan. Mijn stopwoord loopt inmiddels 31 seconden. En Alejandro Valverde hebben we hier nog niet gezien. Laat staan dat we Alberto Contador al in het zicht krijgen. Over Contador gesproken. Die heeft nu inmiddels zelf de kop genomen. En die heeft tegen zijn ploeggenoot Roman Kreuziger bij wijze van spreken gezegd. Bedankt voor de hulp. Maar nu ga ik het toch zelf proberen. Dus de nummer 4 Kreuziger zakt weg uit dat groepje waar Alberto Contador door nu nog de nummer 2 op papier... in het klassement van de Ronde van Frankrijk weet dat hij gaat zakken. Voor wat betreft de Ritsegen gaat het tussen Froome... tussen uh, Rodriguez en Quintana. Wat hier pas komt, uh, Alejandro Valverde in zijn eentje... in dat donkerblauwe shirt van Movistar de Bril... in zijn uh, helm geklemd op 1 minuut en 12 seconden... van de drie koplopers. Dus de gele trui zit vooraan, maar de dagwinnaar zit ook vooraan. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik altijd wel geniet hoor als Valverde langskomt. Want als je het over een mooie stijl... Zelfs op zo'n steile beklimming. Ja, dan is het verder wel hoor. Echt als een stilist rijdt hij hier, als een rouleur rijdt hij hier uh, omhoog. Heel mooi. Die handjes weliswaar op de stuurhendels. Maar het ziet er allemaal prachtig uit. Dat kun je niet van Christopher Froome zeggen, maar het doet er helemaal niet toe. Hier komt Contador aan voor onze commentaarpositie langs. 1,9 kilometer nog Alberto. Daar ben je door met Poort in het wiel, met Talensky in het wiel. Contador moet het allemaal alleen opknappen. Even kijken op 1,48 ongeveer. En dan hebben we hier ook nog Roman Kreutseker erop achterstand. En kunnen we zometeen zelf gaan timen waar Bouke Mollema zit, waar Laurens ten Dam zit. Even kijken, komen ze daar al aan? Nee, nee dat, ja, is, een nee, dat is het achtervolgend groepje. Even kijken wie dat zijn. Dat zal Riblon wel zijn. Inderdaad, het is Christophe Riblon die hier voorbij komt. En wie zit daar dan weer achter? Nou, Riblon in ieder geval met een ploeggenoot. Die rijden daar. En dat was uh, Romain Bardet als ik het uh, goed kon zien in het gezelschap van uh, Hernandez komt hier een van de Scantelmannen aan. En vooraan, daar wordt het nu ook weer gedemareerd Gio. Ja, dat wordt gedemareerd door uh, Richie Port. Re of wat nou, ja, Richie Port. Christopher Froome halen ze nu even door elkaar. Want we moeten even op twee fronten kijken. Hier live wat er voor ons voorbij komt. En natuurlijk op de monitor waar we de wedstrijd zien. Ik hou de monitor wel in de gaten op dit moment. Waar ik zag dat Christopher Froome uit het wiel van Nairo Quintana demareerde Rodriguez die daar op kop reed. Maar die kreeg het niet dicht. En daar gaat Quintana. Quintana gaat. Ja, en dat denkt weet je wat? Rij jij maar lekker weg. Uh, laat Rodriguez het gat maar dichten. Quintana is weg met Vroom, uh, die een gaatje laat. En daarachter Rodriguez. En hier komt uh, Bouke Mollema. Nog altijd uh, stevig in dat wiel van Vogelsang. Drie minuten en vier seconden achter uh, de koploper. Rijdt Bouke Mollema. Kwiatkowski zit daar nog weer vlak achter. Bouke Mollema, die gewoon één ding doet. En dat doet hij slim. Gewoon die zesde plaats in het algemeen klassement verdedigen. En zorgen dat Vogelsang uh, geen 35 seconden uitloopt. op uh, Mollema de Vries dus op weg naar die zesde plaats. Maar daar vooraan daar is iemand anders in het wit op weg naar misschien dan wel voor hem de bevrijdende ritse. Het zou wel mooi zijn voor Nairo Quintana. Natuurlijk de man die de ronde van het Baskeland dit jaar won. Die veel indruk heeft gemaakt tot nu toe. Die zich daarna heel erg koestield hield. En reed bijna geen wedstrijden meer. Maar hier is hij dan in de Tour. En dan gaat hij voor Colombia gaat hij een overwinning halen. Denken we weer terug aan de tijden van Lucho Herrera. Het tuinmannetje uit Bogota. En hier gaat hij kan even kijken op 500 meter van de streep is die. Maar waar zijn de achtervolgers? Waar is Christopher Froome? Waar is Joaquin Rodriguez? We weten dat Rodriguez een enorme punch in de benen heeft. Die kan die heel veel gebruiken daar in de laatste meters. Hij gaat nog even op de pedalen staan, Quintana. En Quintana is gezien, want Rodriguez krijgt het gat niet meer dicht. We krijgen een Colombiaanse etappe-overwinning met Nairo Quintana. Geweldig gedaan, jongen. Hij heeft het al eerder geprobeerd. Hij had de benen niet om uiteindelijk weg weg te komen. Om uiteindelijk echt weg te komen. Maar hier gaat hij het zeker doen. Nairo Quintana. Even kijken, Rodriguez springt nu weg bij Christopher Froome. Maar dat doet er allemaal niet toe, want die pakt dan gewoon de tweede plaats. In de etappe. Ik denk niet dat hij nog in de buurt kan komen van Nairo Quintana. Quintana op weg naar de etappe-overwinning. Hij gaat het hier redden. 3 uur 38 minuten zijn we nog maar onderweg. Dat is ongelooflijk weinig natuurlijk. Want dat is voor deze korte etappe natuurlijk heel erg snel. Een etappe van 125 kilometer. Ik kijk eens in zijn gezicht. Het gezicht van Nairo Quintana die er nog steeds niet is. Wat duurde het te lange? Zo'n laatste kilometer. Hij is nu 100 meter van de streep verwijderd en nu. Nu weet hij het, dat hij in de buurt komt. ...van die overwinning, dat hij die overwinning hier gaat pakken. Hij kan ontspannen, Nairo Quintana, nu over de streep. Ja, daar is het tegengebaar. Hij is, heeft het gezien. En wat gebeurt erachter allemaal? Daarachter komt Joaquin Rodriguez, die het nog probeerde dus... ...maar er niet meer bij ging komen. Handen op de remgrepen bij hem, het afzien, het lijden is te zien... ...in het gezicht van de Spanjaard, die op 15, 16, 17 seconden... ...over de streep is gekomen als de nummer 2 in deze etappe op de derde... Terwijl Laurens ten Dam met een achterstand van 5,5 minuut onder ons raam door komt gereden. Die moet nog iets minder dan 2 kilometer. Froem is binnen op de derde plaats. Verliest een half minuutje. Maar die schade kan die makkelijk hebben. Froem heeft de eindzegen binnen in deze ronde van Frankrijk. Morgen bij de parade alleen nog op de fiets blijven. Op de been blijven. En dan mag hij gaan feesten in Parijs. De nummer 4 is ook onderweg naar de eindstreep. De nummer 4 in de etappe wel te verstaan. Dat is Alejandro Valverde, de Spanjaard, die het dus nog probeerde... maar ook niet mee kon op deze slotklim met de drie allerbeste uit deze ronde van Frankrijk. Met Froome, Quintana en Rodriguez. Rodrigue, uh, Quintana wint dus de etappe. Tweede wordt Joaquin Rodriguez. Derde wordt Christopher Froome. En hier komt dan Alejandro Valverde in ieder geval binnen. En hij gaat uh, meer dan een minuut verliezen. Hij had uh, een aantal slechte dagen. Uiteindelijk knokte hij zich nog terug in de bergen richting uh, die top 10. De grote verliezer was hij natuurlijk van de etappe. Handel nog een keer onder in het stuur en dan is de top 3 al anderhalve minuut binnen. Wat een verschil. Grote verschillen op deze slotklim. De laatste klim van de Tour de France naar Annecy Zemnos. Alejandro Valverde wordt vierde in de etappe en dat doet hij op 1 minuut en 41 seconden. Mollema is er dus nog niet. Nee, Mollema is er nog niet en het is al gezegd door Christopher Froome in de aanloop naar deze Tour de France op die verschrikkelijke Col de Zemnos. Die laatste klim van de Tour van de 100 ste Tour. Daar kunnen nog minuten verloren worden door klassementsmannen... die een mindere dag hebben. En hij heeft gelijk gekregen. Zelf heeft hij het prima gedaan. Quintana wint. Vo, uh, Froome uh, voor uh, Rodriguez. En uh, voor uh, Froome, dat zijn natuurlijk de eerste drie. Dan zien we uh, Port Richie Port Die nu als vijfde in de richting van de streep komt. En ik denk nog eventjes aan uh, Laurens Tendam, die waarschijnlijk dan elfde gaat worden, behalve als Daniel Navarro een enorme klap heeft opgelopen. Het verschil. Tussen Tendam en Navarro, de nummer 8 in het klassement... is een dikke minuut en 10 seconden. En als Navarro dan een minuut en 10 seconden achter Laurens Tendam zit... ja, dan gaat Tendam alsnog een plekje omhoog in het klassement, denk ik. Hoewel, Telensky zit hier... Ja, Telensky is hem ook uh, voorbij gegaan. En die is zesde geworden in deze etappe voor Contador op 228. Dan hebben we Gadret die daar uh, over de streep komt. En dan hebben we dat ook gehad. En dan Copas, komt uh, Alberto Contador... Nee, Natuurlijk, die is al binnen. Dan krijgen we twee andere mannen van, uh, uh, van Saxo die daar over de streep komen. Ja, het is een slagveld hier op de streep. En dan is het wachten gewoon op Bouke Mollema. Waar is Bouke Mollema? Bouke Mollema dus in het gezelschap van Jacob Voegelzang. Dat gevecht heeft hij in elk geval uh, ja, in zijn voordeel beslecht. Daar heeft hij in ieder geval het gat gehouden. Ik zie hier Daniel Moreno. En dat zal Navarro wel zijn die daar uh, rijdt. De man van Euskal uh, uh, daar... nee, Die is van Covidis. Die uh, zien we daar dus nog steeds niet bij zitten. Dus is het afwachten of Navarro er nog wel steeds bij zit. Daar komt Bouke Mollema. Sebastian, jij ziet hem aankomen. Bouke Mollema nog altijd in het gezelschap van uh, Jan Bakelands En uh, van Jacob Vogelsang. Dat was het belangrijkste. En dus laat uh, Mollema Bakelands ook gewoon rijden. Chapeau trouwens ook hoor voor uh, Jan Bakelans. De ritwinnaar van uh, de tweede etappe was het. Hè? Naar uh, Ajaccio, Daarna gele truidrager. En nu komt Jan Bakelands op drie minuten en 50 seconden binnen. Als ik goed geteld heb. Als vijftiende. En hier komt dan. Bauke Mollema, die nog een tikje uitdeelt aan vogelzanger volgens mij Mooi net gebaan. even zo stiekem dat wieltje net iets tevoren uh, uh, over de streep rukt. Nou ja, 16e of 17e, dat moet men maar bekijken op de fotofinish, wordt uh, Mollema 18e, wordt Kwiatkowski. Het betekent in ieder geval, Gio, dat Bauke Mollema zijn zesde uh, plaats in het algemeen klassement heeft weten te behouden. Het voorlopige klassement. Nee, dit zijn dat de finish tijden, nee, maar nee. in ieder geval is het zo dat uh, hier komt Navarro. Dat is de man die dus waarschijnlijk gewoon zijn achtste plek gaat behouden. In ieder geval die top 10 plaats. En dat betekent gewoon dat Laurens Tendam in elk geval niet in de top 10 komt. Nog even het algemeen klassement, de top 5. Dat is wel aardig. Vroom op de eerste plek, Quintana tweede op 5 minuten en 3 seconden. Rodriguez op de derde plek op 5,47. Dan komt dat door op 7 minuten en 10 seconden. En Roman Kreuziger is de nummer 5 van deze Tour de France... met 8 minuten en 10 seconden. Podium dus, Vroom, Quintana, Rodriguez. En dat is het uitgangspunt voor morgen... als we dus met z'n allen naar Parijs gaan. Zometeen begint het grote napraat over deze twintigste etappe in de Tour. Hij gelooft niet in God. En hij is blij dat er naar de dood niks is... Maar voor het zover is, praat hij honderd uit over het leven. Hij heeft een excuus. Sinds mei is hij denker des vaderlands. De zin van het leven is heel simpel. Dat is dat volgens mij de wereld geen zin heeft. Hè. Die wereld draait gewoon door. En dat is ideaal voor ons, want dan kunnen wij die zin er zelf aan geven. René Gude en Pavlov. Straks tussen kwart over zes en zeven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. De paus en de wetenschap hebben al eeuwenlang een moeilijke verhouding. Maar het Vaticaan bedrijft wel degelijk wetenschap. Kijk, het Vaticaan doet mee door de telescopen van de pauselijke sterrenwacht... en verdwaalt in de gangen van het geheim pauselijk archief. Vanavond kijk het Vaticaan, de paus en de wetenschap... om 5 uur 6 bij RKK op Nederland 2.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 Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. Oh, dit is Radio 1. Nou, dat is goed dat we dat weten. Het NOS Journaal, u hebt het even moeten missen om vijf uur. Dat had alles te maken natuurlijk met de finish van die twintigste etappe. Maar hier is hij dan toch, René van Brakel. De wereldeconomie is meer gebaat bij economische groei dan bij verdere bezuinigingen. Dat vindt de G20, de groep van economisch belangrijke landen en de EU. De ministers van Financiën van de G20 en de centrale bankiers spraken twee dagen in Moskou over de wereldeconomie. Ze willen minder prioriteit geven aan het terugdringen van de overheidstekorten. Landen moeten zich richten op de groei van de economie. en zo dus ook banen creëren. De legendarische Witte Huis-correspondente Helen Thomas is overleden. Ze was tientallen jaren de luizende pels van de Amerikaanse regering... en zat bij de persconferenties altijd op de eerste rij. Ze had het privilege dat ze bij persconferenties van de president... mocht afsluiten met de woorden thank you, Mr. President. Thomas stelde ondervroeg tien opeenvolgende presidenten. Ze begon in 1961 en groeide uit tot een boegbeeld voor vrouwen... in de Amerikaanse journalistiek. Helen Thomas was 92. Koning Albert van België heeft vanmiddag voor de laatste keer de Belgische bevolking toegesproken als staatshoofd. Hij zei dat hij hoopt dat de Belgen zijn opvolger Filip alle medewerking en steun geven. En ook bedankte hij de Belgen voor de afgelopen twintig jaar. Morgen draagt Albert de troon over aan zoon Filip. Vrouwen in het conservatieve noordwesten van Pakistan mogen tijdens de ramadan niet winkelen, tenzij er een mannelijk familielid bij is. Dat hebben geestelijke in het land bekendgemaakt. Met de maatregel zeggen de geestelijke de vrouwen te willen beschermen. In het gebied zijn vrouwen namelijk vaak het slachtoffer van seksueel geweld, vooral tijdens de vaste periode. Dat het weer flink wat zon. Het is 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder met misschien wat nevel. Koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen vol op zon. 30 graden kan het worden en die hitte houdt zeker tot donderdag aan. Dit was het NOS journaal met Jurgen van der de Colombian Nairo Quintana wint dus de 20e etappe in de Tour. De laatste bergrit, de laatste Alpenrit. Quintana deed sowieso goede zaken vandaag. Want hij klom dus naar plaats 2 in het algemeen klassement. Jocaim Rodriguez is derde met de rit naar Parijs nog in het vooruitzicht. En Chris Froome, ja, die blijft natuurlijk in de gele trui. En de Nederlanders, Guillaume in ieder geval Mollema, heeft, uh, heeft het goed gedaan vandaag. Ja, Mollema heeft zich prima gehandhaafd. En hij heeft ook die zesde plek in het algemeen klassement heeft hij gehandhaafd. Want we krijgen nu het klassement, het definitieve klassement. Want morgen natuurlijk in die rit naar Parijs gebeurt er per traditie niets. Maar hij staat gewoon keurig op die zesde plaats in het eindklassement van deze Tour. En daar moet ik hem toch een enorm compliment voor geven. Want het is lang geleden dat er zo goed gepresteerd werd. Ja, oké. Okay. Uh, uh, uh, Michael boog natuurlijk een aantal jaren geleden. Vijfde plek. Dat had alles te maken met... Met het wegvallen ook van Alberto Contador uit de top van dat klassement door die affaire. Daardoor schoof boog het op van de zesde naar de vijfde plek in het klassement. Maar we moeten wel bedenken... Dat daar uh, ook nog... Nee, dat was trouwens een hele andere toer. Maar dat doet er allemaal even niet toe. Het gaat erom dat het in ieder geval zo was... dat Bogert ooit, uh, ooit uh, vijfde werd in een, uh, een uh, toer waar nogal wat uh, rivalen waren weggevallen. Dat wou ik eigenlijk uh, zeggen. Maar deze plek van Bouke Mollema... die staat in ieder geval als een huis. Uh, de plek van Tendam hebben we nog niet gekregen. We zien uh, dat dat klassement na de top vijf, zes dus Bouke Mollema is. Zeven Jacob Voegelsang, achtste Alejandro Valverde, 9 Negende Daniel. Navarro heeft zich dus gehandhaafd. En dan komt ook Andrew Talensky komt dan in die top 10 terecht... Dus dat betekent sowieso dat eh, Laurens ten buiten die top 10 is gevallen. Ik zie nu Sonny Hoogeland, Robert Geesink, dat soort mannen zie ik nu allemaal onder het raam voorbij komen. Die zijn dan op weg voor de laatste 1,9 kilometer van deze verschrikkelijke laatste call van de Tour de France. De klok loopt verder. En we kijken nog even naar wat andere mannen die binnen zijn gekomen. Want Mollema natuurlijk keurig op die 16e plaats. Net even een banddikte voor Jacob Vogelsang. Dan zien we Wout Poels op de 23e plek. 22e plek. De Nederlander dus in de etappe van vandaag op 5.33. En dan kijk ik wat verder naar beneden. En dan zie ik Laurens ten Dam als 29 ste staan op 6.42. Van de winnaar van vandaag van Nairo Quintana. Nou, ze hebben zich dus in ieder geval redelijk gehandhaafd. En die plek van Bauke Mollema, chapeau zeg ik dan. Hier komt weer een mannetje alleen. Hé! Hey! Is dat uh, Bram Tankink? Jawel, Bram Tankink die uh, eventjes vrolijk zwaait naar iedereen. En uh, zijn hand aan zijn oor legt van jongens, laat maar komen die toejuiching. Hij is <laughs> niet alleen in Nederland populair, maar ook in Frankrijk. In de buurt van Annecy, op die Col de Semnos. -Sem Bram Tankink is in elk geval bezig met een hele leuke laatste anderhalve kilometer. Zometeen uh, hopen we uh, voor zes in ieder geval de reacties te krijgen... Daar van de Nederlandse jongens die stonden in het uh, klassement. Eerst maar eens naar Amsterdam, het Olympisch Stadion. Daar wordt het NK Atletiek afgewerkt. En die houtkamp zag de 100 meter bij de vrouwen. Ja, het was een mooie 100 meter. En verrassend toch wel, gewonnen door Madea Gafour. Dat is eigenlijk een 400 meter loopster. Maar ze wil graag op het WK, over een kleine maand, wil ze uitkomen in de estafetteploeg de 4x100. Met onder andere de Schippers die niet aan de start stond bij de 100 meter vrouwen. Madea Gafour, 1158 eerste voor Jamil Samuel en Lorraine. Het uh, was een, uh, een, een mooie race. En ik hoop dat we zo dadelijk over een paar minuten ook een hele mooie race gaan krijgen. Want dan komt Jorini Martina in de baan op zijn 100 meter. En ben ik heel benieuwd hoe hard hij gaat lopen. Andere leuke uitslagen nog gezien. Met Melissa Boekelman die voor de zesde keer het kogelstoten won. Nederlands kampioen werd. En uh, Björn Lommerde die voor de zevende keer het speerwerpen won bij de mannen. Uh, voor de rest meer uh, series en halve finales op deze eerste dag. Morgen zijn de grote finales allemaal. En nu over nou ik schat anderhalf 2 minuten de 100 meter finale dat is een echte finale met Jorendi Martina. Het was is natuurlijk van de Equals met Eddie Grant ergens in de jaren 60. Maar dit was een uitvoering in de jaren 90 van Pato Bantan. Baby Comeback, zeg ik ook tegen Gio Lippens. Die come back, eh. Je zou willen dat ze allemaal weer terugkomen hier naar de plek waar wij zitten. Maar ze blijven lekker boven. En geeft dus ongelijk de teambussen staan ook boven op deze Col de Semnos. We hebben inmiddels weer wat Nederlanders langsgekregen. Nederlanders binnengekregen ook. We hadden al genoemd Bouke Mollema 16e op 3,56. 23e plek voor Wout Poels op 5,33. Dan Laurens de Dam 29e op 6,42. En dan Tom Dumoulin. Dat is de nummer 50 op 11.59. En kijken, want die hele grote groep met Johnny Hogeland, die moet nu toch ook inmiddels binnen zijn gekomen daar aan de finish. Nee, die hebben we nog steeds niet officieel binnengekregen daar aan de finish. betekent dat de transponders nog niet daardoor de finish zijn gekomen. Nu maar eens even kijken, want we krijgen weer een nieuwe melding van die groep. En dan zie ik hem daar nog steeds niet bij gaan. Ze zitten in elk geval niet bij de eerste 66. Het algemeen klassement, dat is wel interessant natuurlijk... Want we hebben het lang gehad over die top 10 plek van uh, Laurens ten Dam. Nou, die heeft hij niet kunnen pakken. Mikkel Kwiatkowski is die niet voorbij gegaan. Kwiatkowski zelf heeft trouwens ook zijn tiende plek niet kunnen vasthouden. Want hij is gepasseerd door onder andere Andrew Tolenski en uh, door Alejandro Valverde. En dat betekent dat die nu binnen de beste tien staan. Achter Bauke Mollema, dus Jacob Voegelsang zevende. Valverde achtste, Navarro negende, Talenski tiende. En dan Kwiatkowski op de elfde plaats. Nieve op de twaalfde plaats. En dan pas Laurens Tendam Die zak dus nog twee plekjes ten opzichte van de dag van gisteren. Hij eindigt deze Tour de France op de dertiende plek in het algemeen klassement. Beste Nederlander in het algemeen klassement dus. Het is al een paar keer gezegd. Bauke Mollema op die knappe zesde plek. Steven Dahlenboud. Pauke, nou, gaat het weer een beetje? Ja, het gaat langzaam weer, ja. Ja, op zich, ik ben niet eens zo heel erg naar de kloot of zo diep gegaan als op andere dagen. Maar het is meer gewoon de hoest nu naar de finish. Als je dan stopt, dat, uh, ja, dat, dat heb je wel vaker. Ja. Uh, je deed met Vogelsang die klim op, de laatste klim. Wat, heb je nog wat tegen hem kunnen zeggen na afloop? <kluisteren> nee, nee. Ik gaf hem een schouderklopje. Ja, weet je, hij, uh, hij snapt ook wel dat hij in zijn wiel gaat zitten en... Uh, ja, daar kan ik eigenlijk ook niet over kan nemen. Dus ja, daar is hij waarschijnlijk ook niet blij mee. Maar goed, dat, dat hoort erbij. En omgekeerd uh, had hij waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Nou, en je gaat de dag in met uh, Vogelsang op je netvlies. Uh, daar moet je bij blijven. Maar hoe makkelijk ging dat? <coughs> nou, dat ging op zich vrij makkelijk. Kijk, natuurlijk, uh, als, als de benen echt super waren geweest... had ik zeker geprobeerd uh, vooraan met de eerste mee te gaan. Maar ja, het tempo lag zo hoog vandaag de hele dag. En uh, de laatste 15 kilometer ging het al een beetje bergop voor, voor die klim... Dus toen zat ik echt al, uh, ja, ongeveer aan mijn max. En dat had iedereen, uh, want ik, ik zag iedereen er al door zakken. En onderaan de klim, uh, eigenlijk meteen uh, trokken ze volle ba bak door. En uh, ja, toen zag ik Fugelsang eraf gaan. En toen dacht ik van, uh, dit is mijn man. Je hebt een tour gehad met, met hoge pieken en ook wel dalen qua gezondheid vooral. Je zat aan het einde van de tour zesde. Ben je daar blij mee? Ja, daar ben ik zeker blij mee. het uh, verschil, verschil met de nummer vijf is ook uh, behoorlijk groot... Dus ja, zelfs uh, als, als ik niet zo ziekjes was geweest... dan uh, denk ik niet dat ik uh, ja, die man nog ingehaald had. Dus dan uh, was dit gewoon het maximale resultaat. En uh, dan ben ik daar heel tevreden mee. Bauke Mollema was dat. Snel naar het Olympisch Stadion en atletiek 100 meter bij de mannen. En die... De billen gaan omhoog. En onder andere Tjereddin en Martina in baan 5 zitten klaar voor. Daar is het startschot en iedereen is goed weg. Belangrijkste tegenstander, onder andere Brian Mariano in baan 6. Naast hij maatje, Renny Martina. Als er raket gaat hij over de finish. En wordt voor de derde keer Nederlands kampioen. En een prachtige tijd. 10-0-4. Gewoon op een uh, zaterdagmiddag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 10-0-4. Dat staat hoor. Dat is een hele beste tijd. En Tjorelli Martina is in vorm. Hij is op weg richting de wereldkampioenschappen. En haalt de prachtige Nederlandse titel binnen voor de derde keer op rij. Jeremy Martina, 2011, 2012 en ook in 2013. Nederlands kampioen en 10.04 04 is een hele goede tijd. Quand <middels>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 Kijk, dat vinden we lekker. Gewoon liedjes die heel kort zijn, namelijk maar één minuut. La dernière minuut, dat dan weer wel. Dat was de tour van vandaag, Carla Bruni. Um, Gio Lippens, dus, met uh, meer reacties ongetwijfeld daar aan de finish. Ja, en uh, nog met wat Nederlanders die doorkwamen. Ik zei het net al, hè, die groep met Johnny Hogeland. Uh, op 18 minuten en 26 seconden binnengekomen. Hogeland zelf, de eerste Nederlander. in dat groepje op de 71ste plek. Daarachter Koen de Kort, Lars Boom en Robert Geesink. die zaten allemaal in die groep. met uh, Johnny Hogeland, de Nederlands kampioen. En uh, daarachter, daar zagen we ook nog Bram Tankink. Uh, de man die uh, er dus een soort erenrondje van heeft gemaakt van deze klim. Hij kwam uiteindelijk als 105e. op 19 minuten en 38 seconden binnen. Inmiddels zijn ze er bijna allemaal hoor. Want een grote bus is inmiddels ook gepasseerd. Met daarbij onder andere de sprinter Marcel Kittel. Met daarbij nog wat helpers van Kittel. Daar zullen ook nog wat Nederlanders in zitten. Kijken of ze inmiddels al aan de finish zijn gearriveerd. Ik zie ze daar nog niet bij staan. Dus die zijn nog op weg naar de finish. En de laatste man in koers is Ramunas Navardauskas, De man van Garmin. Hij kwam hier zojuist door. Moet dus nog een kilometer of anderhalf leidensweg naar boven. Achter hem rede bezemwagen. En als die binnen is, dan is het voorbij. Dan is het klassement definitief gezet. Met dus Christopher Froome als winnaar van deze Tour de France. En de andere twee mannen op het podium. Nairo Quintana, Joaquim Rodriguez en de beste Nederlander... Bouke op de zesde plek. En we gaan natuurlijk ook nog even naar een reactie. Want Steven Dalebout staat nog steeds aan de finish. Bouke Mollema hebben we dus al gehad. Nu die tweede man in het algemeen klassement. Laurens Stendam er Laurens, het zit erop in feite deze Tour de France. Dat ja, gelukkig wel. <laughs> gelukkig wel zeggen. Ja, hij had niet uh, <laughs> nog twee weken langer moeten duren wat mij betreft. Nee, ik ben blij dat ik, uh, dat ik morgen, of we overmorgen lekker naar huis kan. We hebben je uh, zien leiden uh, de afgelopen dagen. Hoe was dat vandaag? Ja, hetzelfde. Heel ja, gewoon uh, alles gegeven tot een meet. En... Ik kon niet harder. We zagen aan Bouke Mollemaar die hield heel duidelijk voeganshang vandaag in de gaten. Had jij dat hetzelfde met Kwiatkowski? Ja, dan moet je wel de benen hebben en die had ik echt niet. Zat ja, ja, ja. ik weer het kostkijkend op naar of niet? Uh, uiteindelijk niet. Ah. Ja. Ja. Nou, ja, ik zat op ongeveer kilometer achter die mannen wat ik hoorde. Ja. Kilometer is 3-4 minuten berg dus reken maar uit. Je zat uh, dertiende um, en dat blijf je ook. Ben je blij mee? Ja, het is natuurlijk een beetje een aflopende scha schaal geweest vanaf de vent toe. Want... Ik weet niet eens. Er is nog vijfde, volgens mij. Of zevende. Het is maar na de tijd het zevende. Ik weet niet eens precies. Volgens ja, mij was het zesde na de van toe, ja. Ja, wat ik zeg, dat weet ik niet eens precies. Maar ja, als, je voor toerm, als je voor de toerm had gezegd, je wordt er even dertiende. Dan, uh, terwijl je eigenlijk nog veel op, uh, op kop hebt gegeven op bouken. Nou, ik heb voor getekend. Ja, maar het is nu even lastig, omdat het de aflopende de schaal is, als je het zelf zegt, om dat al te waarderen. Ja, dat is even lastig. Maar, uh, gewoon een uh, paar weken stellen. En dan, uh, de laatste twee grote rondes werd ik achtste en dertiende. Dus wat uh, dat betreft kan je best wel trots op zijn, denk ik. En dan ben ik uh, vast te waaraan aan het worden in de grote rondes. En uh, ik hoop dat ze hier van Spanje weer rekening mee moeten kunnen houden. Niet aan het worden, volgens mij. Voor mij weet gewoon. Ja. ja, dankjewel voor het compliment. Dat was uh, Laurens en Dam met zijn reactie naar de rit van vandaag. Ja, uh, die zak toch een eentje weg naar de 13e stek... Bakker Mollen maar keurig uh, zesde plaats in het algemeen klassement. Bart. Ja, die kon in principe ook niet meer die uh, verder zakken. Hij kon nog zevende worden natuurlijk. Uh, he, dus hij moest vogelzang in de gaten, houden. heeft hij goed gedaan. Heeft hij zich erop gefixeerd. Uh, nou ja, en of hij dan zestiende wordt of, of twintigste in de etappe, maakt niet uit. Hij, hij handhaaft zich zesde, dus... Uh, ja, dat is hij in ieder geval ook gebleven. Het is wel bijzonder om te zien dat Ten Dam met name de eerste week heel goed was. Iedereen zei hij was beter dan, dan Mollema misschien op dat moment. Zeker, ik heb het ook gezegd. De eerste week was, uh, was Ten Dam zeker beter dan Mollema. Hij, uh, hij klom heel fier, hij zat vaak op de eerste rij, uh, keek wat om zich heen. Ja, en wat hij zelf zegt, dat is eigenlijk uh, na van toe is dat gewoon, gewoon weggezakt. De, de, de kracht is weggegaan, ik denk dat hij er een beetje door zat. Die valpartij heeft hij nog meegemaakt? Die, dus die valpartij, in die, inderdaad, in de tijdrit doet ook vaak niet goed. Maar ik, heb die, ik had het idee dat hij dat leeg was... En dat dat hij daardoor gewoon steeds verder weg is gezakt. Voor hem was Parijs letterlijk en figuurlijk net iets te ver. Nou ja, bouwke keurig gedaan. Even naar de rit van vandaag. Want er zit hier in dit hele complex één man die best wel teleurgesteld is. En dat is Bart Voskamp. Wat nou jij ja, ja, je, je verheugt op die laatste rit? Ja, nou ja ik, ik, die laatste rit was zeker mooi. En wat we, we al zeiden natuurlijk, de, de gele trui was relatief bekend. En zeker toen ze gezamenlijk aan de voet kwamen, ja, er kon hem niks meer misgaan. Waar we naar gingen kijken was de, de, de etappe weer naar wie gaat dat zijn? Hoe gaat dat podium elkaar zitten? Nou ja, die moest nog naar het podium toe. En Quintana stond er al op de derde plek weliswaar. Conte door ging eraf. Ja, Rodriguez heeft Eieren voor zijn geld gekozen. Die is het tempo gaan rijden. Zodat hij in ieder geval op het podium terecht komt. Waardoor Quintana daarvan kon, uh, kon profiteren. Niet de Rodriguez het werk doen? Ja, maar goed. De teleurstelling zat me eigenlijk op, uh, op 8,3 kilometer voor de finish. Ja, dan rijdt Froome zo hard naar die mannen toe. Dat die, ja, die ziet hem twijfelen. Zal ik in het wiel gaan zitten? Maar dan moet ik remmen. Dus hij schiet er langs. Nou, dan houdt hij toch maar weer in. Vervolgens gaat hij in het wiel zitten. En ja, dan denk je... Als het echt op kracht aankomt, ja, dan rijdt, dan rijdt Vroom. Die rijdt gewoon, denk ik, nog een minuut weg. Maar hij heeft het wel slim gedaan, want je kunt beter een gele trui aan hebben. en de, als mens uitzien en kwetsbaar zijn. Want ja, anders wordt het helemaal een teleurstelling. Dus oh. hij zegt, ik denk ik, een beetje, een beetje laten lopen. het laatste ja, stuk. Jij sprak de woorden komedie. Ik vond het uh, comedie. Maar denk je de, dat hij teruggevloten is? Dat ze echt tegen hem hebben gezegd via de oortjes. van joh, uh, doe nou even rustig aan. Wordt gewoon derde of vierde, wat maakt het uit? Ik sluit het niet uit, maar ik kan hem in, in zijn geval. Uh, als ik zulke been als hem had, dan had ik inderdaad ook wel gedacht van. Oh, niet te gek doen, want dat, dat, dat ziet er gewoon niet meer uit. En ja. hij was vandaag weer zo verschrikkelijk sterk. We hadden eerder die tweet aangehaald van Terpstra... die zei hij fietst als een postbode... maar hij fietst wel als een postbode... die heel snel zijn pakketjes rondbrengt. Uh, ja, ik denk inderdaad dat hij de snelder... en dat er snel had, nu is thuis is. Hij, hij reed zo verschrikkelijk hard weer... en uh, met dat hobbelende hoofd uh, op zijn nek... en, en zijn armen wijd uit elkaar... <laughs> en heel klein pielverzetje. Hij deelde ook nog een beuk uit de Ja, dat verwacht je van ja, hem ook niet. Nee, maar... De, wel karakter, wel goed, weet je, wel, heb wegwezen. want hij ja. liep dus die supporter liep echt in de weg. Ja. Nog even naar dat moment van, want op een gegeven moment gaan uh, Rodriguez en Quintana demareren. en dan zie je inderdaad dat Gino haalde dat ook even aan. Uh, dan zie je hem zitten, Froome, en dan denk je, nou, hij kan niet mee, en dan, dan is dat dan een toneelspel. Dan, dan kijkt hij wat naar beneden, en dan en ineens zet hm. hij die buitenboordmotor. Ja, maar hij weet dat hij zo goed is, dus hij kan ze rustig gewoon 100 meter geven, en dan rijdt hij er naartoe, en dan rijdt hij, hij, rijdt gewoon twee keer de snelheid uh, als zijn concurrenten. Ja, dat is dat is behoorlijk hard, en dan ja. He, dan twijfelt hij, ja. blijft hij zitten. En op het eind dan, uh, ja, dan laat hij het eigenlijk lopen. Uh, je kan zeggen wat Tendam wat zeg maar een beetje gemist heeft... Uh, dat hebben die twee uh, Spaanstaligen, zou ik maar even zeggen... Rodriguez is een Spanjaard, uh, Quintana is een Colombiaan. Uh, die zijn echt uh, aangekomen. En die hebben echt goede zaken gedaan. En, en Contador, uh, van het podium gegaan. Ja, Contador vandaag. ook. Uh, maar we zagen het bij Contador denk ik al een beetje aankomen. En, en Kreuziger, Kreuziger was natuurlijk een hele goede luitenant... want die heeft hem toch een paar keer er doorheen geholpen. Maar elke keer was het met Contador uh, aan de voet van de klim... Uh, agressief, fel, mee, soms demoreren. En dan, uh, ja, als de tweede versnelling aan wordt gezet... zeg maar, op een kilometer of zeven voor het eind moet hij passen. En dat was, ja, was vandaag weer heel tekenend. Ja. Um, goed, dus derhalve Quintana tweede en was uh, derde. En Froome natuurlijk in het geel. We gaan morgen die rijden naar Parijs. En we weten eigenlijk altijd al dat daar dan weinig gaat gebeuren. Dat wil zeggen, dan komt het aan op een sprint. En dan hopen we natuurlijk nog even op die Nederlandse ploeg van Argo Shimano... met Kittel in de gelederen. Zullen we eens kijken wat het weer gaat doen de komende dagen... Ben je benieuwd? Ja. Ik ben wel benieuwd. Uh, <laughs> Willemijn Hobert is hier, ziet er zelf al zomers uit. Dus ik, ik neem aan dat dat een goede voorbode is. Ja, ik, ik dwing het gewoon af. Nee, vandaag zaten we qua temperatuur even in het dipje... en op veel plaatsen was er heel veel bewolking aanwezig... maar die is in grote delen van het land inmiddels aan het, flink aan het oplossen. Alleen in het uh, zuidwesten is er nog flink wat bewolking aanwezig. Maar vanavond is het overal helder en vannacht ook. En lokaal kan er dan vannacht, met name in het noordoosten... nog wel wat nevel of mist ontstaan. Het komt af tot de gaat of 14. Maar morgen is er heel veel zon en de hele dag al... dus start al de ochtend mee in de middag en avond. Er komt gewoon geen verandering in... En de wind die is naar het oosten gedraaid en daarmee gaat het kwik flink stijgen. Op de Wadden wordt het morgen zo'n 25 graden, aan de westkust 28... maar landinwaarts wordt de tropische 30 graden bereikt. Misschien wordt het net ietsjes meer. En ook de dagen erna kunt u, als u ervan houdt tenminste... genieten van tropisch weer en ook flink wat zon... hoewel er op maandag en ook dinsdag wel wat meer wolkenvelden zijn. En vanaf woensdag begint zich dan een omkeerpunt af te tekenen... Ook dan ligt de temperatuur op veel plaatsen nog boven de 25 graden, maar ik verwacht wel dat het een drukkende warmte is. En bovendien neemt vanaf die dag de kans op onweersbuien toe. Maar ja, Jurgen, dat is dus pas woensdag. Tot ja. dan toe is het erg warm en ook heel zonnig. We gaan gewoon woensdag in een, een bad met ijsblokjes liggen of zo. <laughs> Precies. die renners ook allemaal doen, dus dat is ergens goed voor. Zal helpen. Worden. Dankjewel, hè? Ja. hoe bij was dat met het weer? Zijn uh, claim trofee, Paul Roberts, hij was de man achter het sniffende tiers. Hit in 1980. Het liedje heet Driver's Seats. duur Kees Dorrestein. Kees. Nou, er uh, werd één renner vandaag, heel snel trending topic uh, op Twitter... door een verschrikkelijk domme actie. Ja, wat is dit, uh, Roland? Dit moet je niet doen. Hij rijdt Anton uh, gewoon het uh, publiek in. Dat is uh, niet netjes. Je hebt het uh, waarschijnlijk uh, gehoord of uh, gezien. Roland misdroeg zich enorm in de sprint voor de bolletjes En reed Anton bijna de, bergen, de berm in. Veel boze reacties op Twitter daarover. Vooral omdat de jury niet tegen de actie heeft opgetreden. Nick tweet, beter gaat zo'n irritante puntensprokkelaar als Roland... en niet met de bollen vandoor. Go Quintana voor de dagzegen. Jordi Hoekwater zegt, het respect wat Roland gisteren van me kreeg... Door, is door die actie direct teniet gedaan. En Anne Spapens tweet, Pierre Roland... Krijgt straks bonuspunten van de jury wegens het verdedigen van de Franse eer. Gelukkig is er één man die de smerige actie van Roland heel snel doet vergeten: de oude baas in de tour, de 41-jarige Jens Voogt. Ja, hij is een held op uh, Twitter. Ja, want toen Jens nog uh, voor het eerst aan de tour meedeed... toen liepen ze hem nog gewoon. En uh, hij is nog steeds zo goed natuurlijk... omdat hij elke dag zijn 4.356 kinderen op de fiets naar school brengt. En hij gaf... Iedere oudere renner de hoop om nog een keer de Tour de France te rijden. toen hij er vandoor uh, ging en uh, een hele tijd wegbleef. En dus veel positieve reacties. Jasmin Lim tweet: Die oude man laat me eens zien hoe het moet. Tijn Dane is uh, eindelijk om. Hij tweet: Oké, okay, oké, okay, ik geef toe. Hij is toch best wel een held eigenlijk. En uh, het werd tijdtijn. En Theo zegt, ik hoop echt dat Volk uh, deze etappe gaat winnen. Ik gun het hem van harte na. Nou, iedereen deed dat. Helaas won hij hem niet. Quintana die, uh, was de beste vandaag. Maar op zich gunnen de twitteraars het uh, in Nederland hem ook wel. Uh, ze vinden het ook wel leuk dat zo'n jonge hem heeft gewonnen. En zeker er vast. En zijn hele familie keek mee, begreep ik. Hè? Ik zag tenminste een foto van zijn, uh, zijn moeder en ik weet niet de oma's. Alles zat uh, ergens buiten voor een tv. Ik zag hem, Ed uh, Gio Lippens. Uh, die heeft hem getweeten. Dus je, uh, Gio Lippens, ik kan hem zien. Hij heeft ja. ook overal contact, ongelooflijk. Ja, precies. Kees, dankjewel. Morgenavond ben je er ook weer. Ja, daar ben ik er. Met de tweet du Tour. Uh, want uh, voor de goede orde. Morgenavond Radio Tour de France. Niet morgenmiddag. Heeft alles te maken natuurlijk met de organisatie van die Tour. Want die hebben bedacht dat uh, de laatste etappe. Uh, dan maar eens een keer s'avonds moet finishen in Parijs. En dat heeft het alles te maken natuurlijk met het feestje van de uh, 100 jaar. Uh, nee, de 100ste editie moet ik zeggen van de Tour. Dan maak ik zelf ook die fout. Uh, Bart, nog even over die Quintana. Want uh, dat is natuurlijk toch wel de verrassing van deze Tour. Hè? Tweede plaats rijden. Dat is knap voor zo'n jong ventje. Ja, zeker. Een jong mannetje had vandaag natuurlijk veel op het spel staan. Hij uh, uh, had natuurlijk zijn podium, een plekje wilde die winnen. En hij pakte rit en hij pakte de bolletjes -trui. Dus wat dat betreft uh, is de grote winnaar van vandaag. Ja, Rodrigo is ook knap, moeten we zeggen. Want die is echt ja, opgekomen. Ja, die heeft er echt, echt voor geknocht, wat, geknokt. Want die komt van heel ver van achter in het klassement. En heeft zich in de laatste bergritten voor volledig terug uh, naar voren gereden. En vandaag heeft hij echt de laatste 7 kilometer, 6, 7 kilometer verschrikkelijk afgezien. Hij heeft alles op kop gedaan. Dus uh, ja goed, die heeft zeker ook... Uh, Heel goed gereden. En de grote verliezer van vandaag is toch Alberto Contador. En dat was hij eigenlijk de afgelopen dagen al. heeft het wel een paar keer geprobeerd. Daar, dat vind ik dan wel mooi dat hij toch uh, zich er niet bij neerlegt. Maar ja, dat, dat pakt dus op deze manier. Nee, uit. het is natuurlijk een, een, uh, nou, een meervoudig toerwinnaar. Ja, dan rij je niet echt voor de tweede plek. Maar ja, als die, heeft uh, hij zelf ook gezegd heeft. Ja, hij zal ook wel s'avonds in de spiegel hebben gekeken. Denk van ja, meer zit er niet in. Maar kan wel voor een spektakel zorgen. Heeft hij geprobeerd in de afdalingen. Maar dat lukte dan maar half. En uh, in de klimmen kwam hij gewoon echt tekort kort al, al een paar dagen. Dus meer zat er niet in. Nee, we moeten nog even kijken naar morgen, want dat doen we eigenlijk uh, traditioneel al de afgelopen drie weken. Uh, we weten allemaal wat het morgen gaat worden, want uh, men, men kabbelt dan wat voort en we, rijden, we allemaal gekke bekken trekken. En wat nou, het is het gekste wat mixaam. jij wat maar, wat maar, jij nou, meegemaakt? Ik, ik, vind, ik vind de grapjes van de renners zo flauw. Die hebben dan echt geen humor. Dan gaan de, de vreselijkste ir irritante Franse mensen die gaan allemaal met dingen aan een fiets rondrijden en uh, een glaasje champagne in de hand. De mensen die nooit champagne drinken zo, denk ik. gaan willen de feestgangers uithangen terwijl ze geen feestgangers zijn. Nee, het was echt een ding voor ik, mij. Die, ik heb wel eens iemand gezien wie was dat toch? Die, die, die had dan zo'n integraal helm even opgezet een tijdje. Ja, die zetten dan een helm van op. Het zijn altijd dezelfde. <lacht> en, en het grapje van de, de langste renner en de kleinste renner die van fiets gaan wisselen zien we ook altijd. Dus dat kunnen we allemaal weer verwachten morgen. <lacht> Hoe is dat eigenlijk om met champagne op... Heb jij dat ooit meegemaakt, dat je champagne uh, alvast nam in die laatste... <lacht> Jawel, het, uh, het werkt wel een beetje in ieder geval. Het, het doet veel goed. Een glaasje champagne op een beetje op een lege maag, nou, dat, nou, daar word je wel iets vrolijker van. Ja. Maar wat vind je ervan dat ze dat naar de avond verplaatst hebben? Ja, het is allemaal in het kader van. Hè. Het is spektakel. Ik denk dat de renners daar niet blij mee, blij mee zijn. Want ze moeten maandag allemaal de criteriums herinneren. Ze moeten een ronde van Boxmeer. Dat betekent ook dat je of daar moet blijven slapen... of het wordt anders wel heel laat. En dat betekent dat je s'mores terug moet rijden... dan alweer heel snel naar Boxmeer te moeten. Ik denk dat de renners er niet blij mee zijn. Maar het heeft toch wel iets. En uh, ze willen wel voor het uh, donker finishen, geloof ik. Hè? Ja, ik geef er zo rond een uur of tien. Uh, dat hangt natuurlijk ook even een beetje af hoe snel ze rijden. En ja, daar ligt natuurlijk nog wel een mogelijkheid voor Kittel ook morgen. Ja, zeker. Normaal gezien de sprinters. Maar goed, uh, er is in het verleden ook wel eens een keer. Volgens mij, mijn tijd nog. Fasseur die, uh, die is weggebleven. Dus er loert altijd nog een kansje om weg te blijven. Dus dat maakt het wel spannend. We gaan het meemaken. Morgenavond ben jij er ook bij. En Henk Lubberding trouwens ook. Die altijd de avondanalyse uh, deed. Vanaf kwart over zes morgenavond Radio Tour De Franse défilé na. Naar, uh, Parijs. We gaan dat helemaal meemaken met Dione, met VDB. En de hele flikkers en zo, zou ik bijna zeggen. Zometeen is er uh, Pavlov om kwart over zes. Dan is er Holland-Doc om zeven uur. En Langs de Lijn begint daarom een uurtje later. Tussen acht en elf is er Langs de Lijn met Ronald Boot. Ik wens u een prettige zaterdag verder. Het leven van de uitgeprocedeerde Somalische vluchteling... Jonis Osman Noor. Ik vraag jij om iets te eten. Het leven op straat. Koud, de regen. Vragen om hulp. Jij hebt een broodje kop van mij. De leegheid van het bestaan. Als jij hebt niks om te doen. Je, je, je hebt geen huis. Je kan niet naar school gaan. Je kan niet naar werk. Zometeen, 7 uur in Holland Doc Radio. De documentaire uitgeprocedeerd tussen wal en schip.